Geen aardel maar een knuffel uitgetoond, stoot de geile Flever, alibi van de troon. Meer pimp dan 50 cent, met minder dan de helft van zijn talent. Een doodgeboden vent, die is chick Joe mama maar verwend. Ging los met Rebecca, maar vond haar niet zo lekker. Had er niet meer nodig, dus ze de naar bekken. Zeg, wel wat niet te fake lijkt op een What the mix?